Een van de weinige Japanse hits die we kennen. Nou, echt. Kyo Sakamoto. En uh, Tsukiyaki. Er zijn uh, veel uitvoeringen van... maar dit is ongeveer de oorspronkelijke. En die hoor je dan ook hier bij ZVL. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Blijf bij me tot 12 uur, want ik heb zulke lekkere muziek voor je. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Muziek van de andere Harpo. Je like in your car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 Fly your own privately or jets, But you worked in the grocery store every Als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Ik word het wel, in ieder geval. Van deze van Soul Sister. Van onze Zuiderburen. Hey. The Way To Your Heart. En Harpo en A Movie Star. Wat een klassieker is. dat. Straks over een uh, minuut of twintig, of iets minder. Een uh, reportage van Jeroen van Gent. Ik beloofde het al het vorige uur. En hij uh, heeft de mensen gevraagd. Wat is uw roeping? Hmm. un papier qui se froisse un joli carré qui se casse je sous pour ne pas glisser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 femme une histoire Is lekker, maar zo slecht voor de lijn. We hebben het over chocolade, natuurlijk, met Eva de Roveren en dat allemaal hier bij ZVL. En ten sharp, het you mm. hier zijn we wederom met de koffie. Zoals ik al zei, het vorige uur, als je erbij was, dan had je dat gehoord. Uh, zijn we vorige uur zijn wij al uh, getrakteerd op een heerlijk geurende koffie. Het hele pand ruikt er naar. Dat is wel lekker joh. Hier zo in uh, Noordstraat in uh, Tenneuze. Heerlijk. Een verse koffie, lucht in de tent. En wij zijn daardoor extra wakker. En daarom brengen we bij jou vandaag ook die wakkere muziek. Waaronder deze: van de Flowerpot Man stelletje hippies onder elkaar hier, tenslotte vandaag, dus uh, moet kunnen. Hier zijn ze met Let's Go to San Francisco, hoewel dat tegenwoordig nog wel een dingetje is met deze huidige president. It's fate. We noemen dit een one-hit wonder. Weet je wat dat betekent? Nou ja, één echt grote hit en daarna hoor je niks meer van de mensen. Ja, Althans, niet meer in deze samenstelling. Want uh, onafhankelijk van elkaar maakten ze nog wel heel veel mooie muziek. Marshall heen en dancing in the city natuurlijk. In de Flower En let's go to San Francisco. Dat we nog met bloemetjes in het haar liepen en niet met ijsagenten agenten de straten afstruinden. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent, want die ging de straat natuurlijk weer op, zoals altijd, weer of geen weer. En deze week vroeg hij aan de mensen, wat is uw roeping? Tja, sommige mensen worden priester. Anderen vinden een IT-ding wel leuk. En weer anderen, ja, die hebben als roeping, net zoals ik, lekker niks doen de hele dag. Nou ja, je hoort op straat de leukste dingen. En daarom sturen we dus Jeroen iedere week de straat op. En hier zijn de antwoorden op de vraag van deze week. Mijn roeping is, um, ik heb altijd gezegd dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Ik werk in de kinderopvang. Ik vind het gewoon waanzinnig leuk om kinderen van alles en nog wat te leren. Dat is mijn roeping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 Dat u <laughs> Nou, dat mag ik hopen van niet. <laughs> nee, maar ik hoop iets eerder <laughs> Nou ja, mijn roeping is denk ik wel dat ik altijd voor mensen klaar wil staan, denk ja. ik. En dat, dat heeft u zeg maar, u heeft het snel dus heeft snel voor de handen. Hij heeft het gemerkt bij uzelf. Van ik sta altijd klaar voor mensen. Ja, ja, ik vind het leuk om mensen te helpen. Ja. ja. Kunt u daarvan een voppeltje noemen? Nou ja, ik heb het als werk gedaan, dus uh, dan trek je het wel aan. En ik, euh, nou, ik vind het gewoon leuk om op hele kleine stukjes, euh, op kleine voorbeeldjes mensen te helpen. Dat je ze net even een klein zetje kan geven. Ja. En dat, dat werk, wat was dat toch? Uh, ik even werkte als uh, jeugd- en gezinscoach. Uh. Oh. Ja.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 dat sla ik op en dat mag zijn. Het is heel actueel, want er is een beetje te weinig stromen en zo. Uh, moet u hard werken? Nee, uh, nou, ik werk wel hard, maar dat hoeft niet per se. Dat is niet... Uh, is... Niet nodig, maar ik ben van nature zelf zelf uh, hardwerker. Ah, dat gaat vanzelf. Ja, gaat vanzelf. Wat is uw roeping?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 Vrijwilligerswerk doe ik gewoon oh, ja. voor de buurt. Ja. Als Elf iemand Franke. hulp nodig heeft, in de 11 Franken zeg maar, waar die mensen zitten die opgenomen zijn. Oh. Nou, dat is mijn buurvrouw nu ook opgenomen en uh, ja, die loopt wat ze na. Maar haar man die woont naast ons en die heeft ook hulp nodig, dus allebei de kanten uh, proberen we hulp te bieden. Dan bent u een beetje een superheld? Nou, eigenlijk wel ja. Een grote. Eigenlijk wel. <laughs> Vertelt u eens wat is daar te bij, wat doet ze allemaal? Van alles. Ja. Zodra ze iemand kan helpen, of er nou kinderen zijn. Ze, oh, dat leven we lang al, hè? Ja. Van, van, dat is al groot gebracht van huis uit, waarschijnlijk. Ja. Dat is echt een roeping, dus? Dat is een hele roeping. Ja. Altijd in de wereld. komt nooit uit het systeem meer. Nee. nee. nee maar dat, is... ja, dat moet het dan, nee? nee hoor, nee. Nou, je nee, nee, nee, nee, nee, nee, kan nee, wel, nee. wel eens over je grens gaan. Ja. ja. He, want ja, je bent er zelf natuurlijk ook nog en dat cijfer je af en toe wel behoorlijk weg. Ja, op een gegeven moment moet je het weer, ook je weer een beetje weer af gaan Even bouwen. pas op de plaats maken. Ja. ja. ja. ja. ja nu ook wel achter, maar nou ja, moeilijk. Ze luistert altijd wel naar me, alleen op dat gebied niet. Op nee. dat gebied niet, dus niet nee. tegen me niet te stoppen. Nee, nee Ach, dat zeg ik, doe nou een stapje terug. Ja, maar goed, nou, ik ga, ga dan even een kwartier zitten en dan op. Ja, Het is ja. een hele dag. Dan uh, heb ik weer wat in mijn hoofd, dan denk ik, ja, maar dan ga ik dit nog doen en dat ja. nog doen. Ik loop nog even naar de buurman, kijken of ze nog wat ja. nodig heb. Ja, maar zo roes je niet vast. dat is nee, dat hartstikke is goed. Dat, ja, was, wow. ja, dat, dat is waar, blijf je wel bezig. Blijf je gezond bij Ja, Hopelijk. Gelukkig. Gelukkig wel, wat is uw roeping?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 Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL We zitten samen in de kamer. so long. En ik denk bij mezelf, waarom nu? Waarom ik? Waarom? <tie> <tie> Susan. zitten nog steeds in de kamer. Hey. Even een zen moment hier bij ZVL. Natuurlijk. Hmm. Secret Garden. Secret Garden komt een beetje moeilijk mijn mond uit. Dat komt door die De stand waarin ik nu sta de Nocturne en VOF de kunst met het legendarische Suzanne. Hey, uh, straks over een kwartier ongeveer begint ons verzoeknummerprogramma weer bij Zetveel. Uh, en je kunt nu al je bijdrage leveren aan de show door een uh, mooi nummer aan te vragen. Iets waarvan je denkt, och, dat is een prachtig nummer. Heb ik lang niet meer gehoord bij uh, veel. Tijd dat de girls en boys het weer eens gaan draaien. Nou, ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Ga naar verzoeken en vul daar het formuliertje in. En dan komt het helemaal goed straks na 12 uur. Dus doe dat maar eens. En dat is leuk voor mijn collega's ook. Hebben ze wat te doen vandaag. Want ze zitten er speciaal voor. Dus omroepzvl.nl. Verzoek je en dan komt het straks helemaal voor elkaar. En nu, ach, iets van Tuzé. Nou ja, nou ja, het is van de andere kant. Luister mee naar de Lamaketta's. Och, wat een prachtig nummer is dat. En ik wist niet dat die band bestond, maar ze spelen al een tijdje. Maar ja, dat is aan de andere kant hè. Dit is een ode aan het schoolste meisje ter wereld. Ja, ze meisje. Ja, ze meisje. Wat bij je school? Weet je waar mijn school zou liegen? Dat ik zonder je roken mocht kieken. Ik heb waar horen, maar nooit geloofd. Hij dan net als op je hoofd. Tja, ze was meisje, Wat bij je schoon. Van de zomer leien in de dun. Je leidt er heel alleenig wat te brun. Je loont de namen, dus ik naar je toe. Maar meisje, ho, ho, ho. wat doe je nu? Zeeuws Zeeuws meisje, Zeeuws meisje, waarbij je school bent. Maar Zeeuws meisje, hoe brun zie je man niet. Vertel eens, van welk eiland kom je? Van de Alteel, wat ligt dat daar? Daar, daar ken laat glad niet, dat aan de overkant. Meisjes. Zeeuws meisje Zeeuws meisje Waarbij je schoon Zeeuws meisje Sometimes I'm gonna cry uit de begintijd van uh, Stevie Wonder zou je kunnen zeggen, uit de jaren zestig. Maar Cherry d'Amour en de uh, Lamaquetta's en zeilsmeisje natuurlijk hier in de show. Wat een romantiek. Nou ja, hoewel. <laughs> nou ja, Geweldig nummer, dus van de andere kant. Um, de show zit er bijna op. Ik heb nog een paar prachtige nummers voor je en dan moet ik er alweer van tussen. En ik heb een hele stapel liggen hier. ik denk, oh, dat ga ik er vandaag. Allemaal doorjassen. Lukt niet helaas. Nou is niet anders, neem ik het de volgende week zondag weer mee, speciaal voor jou hier naar ZVL in hier is Michel Delpers. tja, legendarisch ook zoals vele nummers in de show Pour un flirt kom je er net bij, Goedemorgen op het randje Pour un flirt avec toi, je ferai Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi Voor un petit tour, un petit jour En tout tes trois Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Je pourrais tout guider, quitter à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me tarer pour un seul... Avec toi Pour un petit tour un petit jour entre tes bras Pour un petit tour een petit jour entre tes bras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 Petit jour, entre tes draad. Michel Delperch, oh, ach wat een uh, klassieke Franstalige. Hier in de show aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. En de Human League George nog met Don't You Want Me? Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap vandaag. Fijn dat je erbij was. Volgende week zondag ben ik er weer. En dan hoop ik dat je daar ook weer bij bent. Dan drinken we samen weer gezellig koffie. Koekje erbij. Iets anders. En uh, lekkere muziek. Dus dan komt het helemaal goed. Zometeen over een paar minuten al ons verzoek naar programma. Dus blijf bij ons. Blijf bij ZVL. En wat mij betreft, dus tot volgende week zondag, 10 uur hier.